Uh, fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk, the on-air dance show. DJ FM. Let's do it now. One, one, one, number one for the beat. It's DJ Malzo in the mix. Only on Danceport FM and ZFM. Fasten your, your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a player. In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. This is your radio. Hit it This is ZFM Zonford. Hello. qui dit travail qui dit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 No. C'est fini car pire que ça ce serait de muziek. Quand tu je enfin que tu t'en sors Quand Maar het is niet meer. Het de niet meer. Het is niet meer. Het meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het meer. Het oreilles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 of nightwalk.nl of dancefork.vm. CFM's antwoord: The Nightwalk. Tot een 1 uur. DJ om met zijn Global House Vibes. Van Dance in the Mix met Milden in onze eigen resident DJ Mausel. Voor meer info check djmausel.com of nightwalk.nl of dancefort.fm. Zie je hem zantwoord, de Nightwalk, tot en een, DJ Mausel met zijn global Housewives, The most back-to-back beats. -back nightwalk. Global house vibes with DJ Mausel. In the mix with Nightwalk. Nightwalk. Walk, walk, walk, walk. We'll Nightwalk nl of dentford.fm She remembers Zandvoort, the night walk to the 1 uur. DJ Mouse global house vibes. I'm Veilig, doe voorzichtig en wij spreken elkaar volgende week zaterdag. prof elke uur hier in de Night op CfM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Web. Graag tot een andere keer. Hoi. Oh, let's oh. oh. oh. oh. oh. Be sure to come back next time for the hottest house vibes on the planet. Global house vibes with, with DJ Malzo. This is CFM's so, on so, 4.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 Het toestel van Royal Air Marok is veilig geland. Er waren zo'n 160 mensen aan boord. Ze hebben de Boeing 737-800 ongedeerd verlaten. Het toestel was op weg naar Nador in Marokko. De politie meldt dat er brand was uitgebroken in een van de motoren. Ooggetuigen zeggen dat ze rook of zelfs vuur hebben gezien. Royal Air Marok spreekt dat tegen. Een aantal passagiers wordt vannacht ondergebracht in hotels. Morgen vertrekt opnieuw een vlucht naar Marokko. Een van de brandweerwagens die op weg waren naar het ongeluk... is naast de snelweg A4 over de kop geslagen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Tornado's in de Amerikaanse staat Ohio hebben aan zeker zeven mensen het leven gekost. De stad Toledo werd het zwaarst getroffen. Tientallen huizen en bedrijven en een middelbare school zijn verwoest. De politie vergelijkt de schade met die in een oorlogsgebied. Bomen zijn ontworteld, auto's liggen op hun kant en van veel gebouwen is het dak verdwenen. Niet alleen Ohio is getroffen. In de staat Michigan werd een kerncentrale uit voorzorg stilgelegd. Een windhoos had de zijkant van een van de gebouwen vernield. Ook in de staat Illinois zijn tornado's gemeld. De politie heeft vannacht na een lange achtervolging een man van 31 uit Eindhoven aangehouden die alle verkeersregels aan zijn laars lapte. Bovendien was zijn rijbewijs drie jaar geleden al ingetrokken. De achtervolging begon bij een alcoholcontrole in Eindhoven. In plaats van te stoppen, reed de man er met een boog omheen en ging er vandoor. Achtervolgd door een motoragent. De Eindhovenaar negeerde stoptekens, haalde auto's rechts in, reed veel te hard en stopte pas in Vechel bij een wegblokkade van de politie. Het weer. Vannacht hier en daar een regen- of onweersbui, overdag wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt tussen 16 en 21 graden. Na morgen wisselvallig, met elke dag kans op regen en 15 tot 20 graden.